Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op de Libië-top in Parijs is afgesproken dat de NAVO-missie in het land doorgaat. Het militair ingrijpen is nodig zolang er burgers in gevaar zijn... zei secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen. Ook is besloten dat de Verenigde Naties een grotere rol krijgen in hulp aan Libië. Er komt daarom een verkenningsmissie naar het land. De bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi worden per direct vrijgegeven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 In Londen is een optreden van het Israëlisch Filharmonisch Orkest... verstoord door demonstranten. Het orkest trad op in de Royal Albert Hall in Londen... in het kader van de traditionele serie zomerconcerten van de BBC. De anti-Israël demonstranten hadden de BBC al gevraagd... om het concert niet uit te zenden. Door geschreeuw van de betogers in de zaal... heeft de omroep de radio-uitzending twee keer moeten onderbreken. Volgens de BBC zijn 30 bezoekers verwijderd. Tennister Michaela Krajicek is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze kansloos van Serena Williams. In twee sets wist Krajicek maar één game te winnen. Later vandaag komt Arantxa Rus nog in actie op de US Open. Ze speelt tegen de nummer één van de wereld, de Deense Wozniacki. Het weer vannacht helder met enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen. Overdag is het vrij zonnig en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is een feestje in de studio. Er is taart met een kaarsje erop, gebakken door Barb, die in de studio is... En uh, Beer is er en uh, Jochem en Eline. en het is, het, is gewoon, het is echt een beetje feest omdat uh, Nachtzuster eigenlijk officieel volgende week pas uh, een jaar bestaat. Dan uh, is het programma een jaar in de lucht voor Max op Radio 1. En daar merk je verder helemaal niks van, behalve dat we ons een beetje feestelijk voelen. Maar verder is het gewoon zoals altijd een wachtkamer vol met vragen en antwoorden. En een programma dat helemaal draait om jou. Dus uh, dat betekent dat je kunt bellen als je een vraag hebt, net als altijd. Gewoon zo'n vraag waar je mee rondloopt en waar je niet 1, 2, 3 het antwoord op kunt vinden... Nou, dan is dit je kans om de vraag voor te leggen... aan allemaal mensen die luisteren naar Radio 1... en die allemaal verstand hebben van iets. En het mooie is, je hebt een vraag over spinnen of over politiek... of over oceanen of het heelal. En je kunt die vraag gewoon stellen en dan is er altijd wel iemand... die denkt van, hé, hey, ik bel ook naar 0800 1121. Het is tenslotte een gratis nummer. En dan geeft diegene je het antwoord. Wat een prachtig concept. En dat bestaat dus al een jaar en gaat hoop ik nog jaren door op Radio 1. Maar dan moet je wel even het programma maken via 0800 1121. Je kunt ook even twitteren naar Apenstaatje nachtzuster Je kunt mailen als je wil naar nachtzuster omroepmax.nl En je kunt ook altijd meepraten op de chat. En die vind je door even te gaan op de computer naar www.nachtzuster.nl. Net, dus www.nachtzuster.net. En dan klik je zo links de chat aan. En dan kun je meebabbelen met alle mensen die dat doen tijdens dit programma. Maar praten op de radio kan alleen als je belt naar 0800-1121.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 Nachtzusten. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten. brand van binnen. Nachtzusten. Doe je tranen bij je. Nachtzusten. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzusten. Al ik de morgen. Nachtzusten. Doe je tranen bij je. Ik brand van binnen. Nachtzuster. waar Wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster. Alles ik de morgen. Nachtzuster. samen bij je. Moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Nachtzister, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, al ik de morgen? Nachtzister, doe iets van de pijn. Nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Nachtzister, auw. Ik had de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzister. Nachtzuster, aan de pijn. Nachtzuster, aan de pijn. Nachtzuster, de pijn. Nachtzuster, aan de pijn. Nachtzuster, heet het liedje. En het beentje dat het liedje ten horen brengt, dat heet Doe maar. Dat kan best nog eens wat worden. Martin, goeienacht. Goede ja, goedenacht Astrid. Hallo. Hey. Nou, dat is de eerste, met de nou. vraag zo gezegd. Wat wil je uh, nog meer? Ja, ik had een, een sluitmuis, een goede vraag, dacht ik. Oh, is dat uh, vandaag? Ja, slechte vraag inderdaad, bestaan nog niet. Maar in die zin, ik vond hem zelf wel goed van uh, leuker voor het programma, dacht ik. Oh. Want ik kom er niet uit. <laughs> uh, ik had, uh, laatst was ik aan het wandelen met iemand. En toen trof we op een stukje uh, natuur uh, een, uh, een glimworm aan. Of een oh. vuurvlieg dacht ik in eerste instantie te zien, uh, dus wij nog eens een beetje schijnen, en dat was inderdaad een vuurvlieg. Uh, want We hebben hem even opgetild en dat is dan een soort warmtje. Um, en ik kan ook op internet s avonds een beetje kijken van uh, wat is dat dan een vuurvlieg. Nou dat schijnt dan uiteindelijk een, uh, een, een uh, glimwarmte te heten officieel. En dat is dan weer een torretje om het helemaal... Uh, nee, dat kan niet. We gaan nu niet een vlieg die een warm heet en een tor is. Ja, ja. <laughs> Uiteindelijk lijkt het een torretje te zijn. Nou, het wordt nog wonderlijker. Want het beestje heeft namelijk twee ogen die dan licht geven. En dan kom ik eigenlijk op de vraag uh, af: van waarom? Uh, uh, nou, was er wel mogelijk iets dat in de buurt kwam. dat het beest schijnt dan alleen slakken te eten. Dat vond ik ook al zo vreemd. Nou, dat, dat, ja, ja, hey, wa ja. Wat voor natuur was jij? Het uh, klinkt, een... klinkt een beetje alsof je in een stripboek terechtkomen. <laughs> nou, dat was inderdaad, zoals beschreven, inderdaad, zoals ik later las. Die dingen komen voor een beetje tussen de bomen en, en, en het veld voor, zou men zeggen. Dus dat klopt wel. Het was in het gedeelte Bad bos. Uh, uh, ja, in, in Utrecht, uh, midden Utrecht. En daar was ook, was ook uh, zogezegd weiland in de buurt. En, en een beetje in dat tussengebied komen ze dan voor. Al, al is het wel zeldzaam, en er was er ook maar eentje. Dus, uh, uh, maar in Limburg en, en uh, natuurlijk in België schijnen ze wel uh, wat minder zeldzaam te zijn. Maar zo hier in het midden van het land zie je ze heel weinig. Ik zie ze eigenlijk ook, uh, ja, misschien moet je er meer op letten dan. <laughs> maar ja, dat ze glimmen is heel leuk natuurlijk. Maar dat lijkt me dan erg opvallend in de natuur s'avonds. Want ik zag hem ook. Yeah. Ik je denkt, nou, dat beest is, uh, of het is een soort lokding iets. Maar ja, ik lijkt me niet dat je een slak, want dat stond dus op zijn menu, slakken stond er ook van uh, dus, uh, dat de, ding eet uh, slakken blijkbaar. Die, die glimworm, uh, wat uiteindelijk dus een torretje is. Een soort rooftorretje. Um, uh, ja, en waarom die dan die, die, die glim oogjes heeft? Ja. Maar even voor de duidelijkheid. Dit is dus, het is geen glimworm. Uh, ja, het is een glimworm. Het was een glimworm. En... Uh, uh, op Wikipedia, al die sitemaas te doen, stond vermeld dat het een kevertje was. Ja, ja. En ik heb doorlopen zoeken, ook op andere uh, sites met ja, glimworm, maar Ja, die komt niet echt, uh, kwam niet. En ik heb het uh, bij een bioloog uh, laatst even gevraagd, of ja. hij het wist. Maar die kwam er ook niet uit van waarom zo'n beestje dan die, uh, die oogjes heeft. En dat glimwormpje, ja, dat ik zeggen, dat is dan een torretje uiteindelijk. En in de mond, in de, in de volksmond wordt hij ook wel vuurvliegje genoemd omdat ze waarschijnlijk ook wel eens in, uh, in struiken zitten, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, dat is een beetje wat, wat lijken te vliegen misschien. Of... Ja. Maar ja, afgezien is... dan van wat voor soort het was. Van, ik heb wel gekeken. Er was echt. Zijn oogjes uh, leken te glimmen. Het waren twee groene puntjes op het beestje. Wat maar hij echt, was nou, gewoon een heel blij om je te lichtje zien. was het. Ja. Dus. Maar hij was ik gewoon zon. blij om je te zien. Daarom had hij glimmende oogjes. Nou, het leek of die wel reageerde, ja, op ons uh, zaklamp. Zo van uh, want we met een soort fietslamp hadden we aan. Uh, het leek wel of die, uh, of die daarop reageerde. Of die daarop aanging. Maar dat, dat kan ik me ook verbeeld hebben. Maar ik zag nee, in één kreeg iets heel fels. Uh, ja, omdat je dat. Ik denk, ik nou, kijk eens goed. En toen heb ik met met het lampje erbij had ik hem om, uh, om mijn uh, vinger genomen. Dus een soort zwart. Ja, een beetje een, een, een, maanvormig. Nou, het is nog geen centimeter was die, echt pietklein. En dat, dat stond wel als zijnde een. Uh... Een, Eigenschap. <laughs> ja, ja mooi, mooi beestje sowieso. Maar, ja. Ja, net als een soort kat. Een kat geeft ook een beetje licht. Ja. Nee, want het is niet dat hij dat licht weer, weer kaart. Nee, dan dat, dan vraag, kat, maar, dat wilde ik net vragen. Zo klonk het een beetje alsof het reflectie nee, was. Maar is nee, dus nee niet het zo. Was echt het is een, een, een, een bron. Uh, hij gaf echt uit zichzelf licht, zou ik haast zeggen. Maar dat, dat kan ook weer... Uh, ja, nee, de reflectie van de maan. Nee, want toen het, het was echt donker. En toen, toen zag je hem echt, nou, je zag hem echt fel in het, in het gras zitten, zal ik maar zeggen. Nou. Dus, ja, vrij, het was een vrij donkere nacht of avond eigenlijk dus. <laughs> maar ik denk, dat is een goede vraag. Maar je o, hebt hem niet mee naar huis genomen? <laughs> nee, nee, dat nee. ik. Voor bij dat, nachtkast, zitten, dan, de nachtkastje als je hem avond boek ging nee, lezen. Nee, want ja, dan had ik ook zoiets van, we hadden hem nog opgetild even om mijn vinger. Maar nee, dan ben ik zoiets van laat alles maar in de oorspronkelijke habitat natuurlijk, hè? Het liefst. Ja, dat is keurig, ja. Ja, ik ben zelfs tegen huisdieren, maar dat is weer iets heel anders. Eerlijk, waar? Uh, ja, ja, ja, ik vind eigenlijk uh, huisdieren... Uh, oh. zou mooi zijn als die, uh, als die half aan huis zijn, zal ik maar zeggen, maar niet echt in huis. Dat maar is, als, je, te... als je de gemiddelde, gemiddelde huiskat in zijn natuurlijke habitat laat, dan blijft hij die in dierasiel. dierenasiel. Ja, nou maar goed, ja, dat is. Ja, nou nee, dat zou je kunnen zeggen. Dan, dan, ja, dat is wel weer zo hoor. Daar heb je gelijk in, er wordt een boek goed. Uh, ik zag toevallig net op het advertentiebord, zag ik een kat staan. Uh, die uh, vanuit asiel werd aangeboden. Dus het is maar goed dat mensen hem uh, dan doneren. Maar het ging meer over: wat zou mooi zijn als je dan, uh, dat is iets wel met dieren. Uh, omdat je dan de toren mee naar huis zou nemen. Maar ik vind dat het zou een mooi idee zijn om een, aan de, aan, in de buurt van huizen... waar mensen zijn, een plek te hebben waar dieren zijn. Een soort ja. van veredelde kinderboerderij. Dat mensen dat niet allemaal uh, helemaal thuis en persoonlijk hebben. Als dat, dat wel in de buurt is, dieren en mensen. Maar dat het beest een beetje een, een vrije... Uh, dat is een beetje een droombeeld wat ik heb, hoor. Een ideaalbeeld. Maar het is dat helemaal je je geen ideaalbeeld. Hebt. Want ik bedoel, uh, mijn kat is bij ons redelijk gelukkig. Maar als je die met zeven andere katten... in en veredelde de kinderboerderij zet... dan wordt hij dood ongelukkig Ja, maar, maar dan is het ook wel anders als, die, als, je, als je een beetje zat bent. Want veel mensen kunnen daar niet mee omgaan. Of die zegt van nou, het, soms is het te veel. Of je hebt eens een jaar uh, dat of, Je kan er altijd naartoe lopen. En dan kan je, zou je wel die dieren met heel... Ja, ik denk dat het zelfs bevorderlijk kan zijn... de, de, de omgang tussen mensen en dier. Zodra je de beesten dan... Uh, uh, wel kan benaderen en met wat professioneel toezicht. zou een boel dierleed schelen misschien, maar aan de andere kant... Ik, ja, dat, ben, dat is ook wel een beetje wat, wat, hoe ik erover denk. Een dus, ja. uh, dieren uh, zijn natuurlijk altijd wel... Maar ja, er zijn zoveel dieren die uh, ja, in fletjes hoog achter zitten... En, en, en, en, en, en mensen die graag een dier willen hebben die het niet kunnen hebben. Dus dat was voor mij altijd wel al een oplossing om te zeggen van... het zou mooi zijn als elke boomwijk een... Uh, een diercentrum heeft ja. waar met een professional uh, we lekker raak kunnen knuffelen. Soms. Oh dat, ja, en dan, dan van die zo, gesubsidieerde dierenverzorgers. Ja. ja, of die laat is het paard uit, of nee, de hand uit. Het <laughs> ja, paard, ja, ja. paard maar in de gang laten. Ja. Ja. Ja. Nou, het klinkt mooi, maar ik, volgens oh, nee, mij, ja. voor mij zou het niet werken hoor. Want ik, zou, ik, ik wil mijn eigen kat. Ik wil niet een kat die ik met uh, 27 andere huishoudens moet delen. Nee, nou daarom is het ook inderdaad misschien maar beter dat het ook uh, dat, dat niet zo is. Maar een mens kan dromen. Ja, precies. Ja, een beetje minder, een beetje meer uh, dieren. Ja, ja goed. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, ik heb zelf geen huisdieren, Dat is een bewuste keuze, zal ik zeggen. Omdat ik, ik, ik kan geen dieren voorstellen wat, uh, wat ja, het is gewoon is moeilijk om, uh, om, om. Ja, ja. Uh, ja, ja, ik weet het niet. Een hond, hond uh, wil het liefst naar buiten. Ja, ik ben dan wat ideaal hoor. Ik leef in de stad. Ja. En als je dan uh, op een boerderij leeft of een beetje in de natuur, dan, dan komt zo'n beetje van licht over. Jij bent buiten. zo iemand die dan denkt van, ach god, die arme kat die zit in een flesje, die kan alleen het balkon op, die zou het leuker hebben op een boerderij waar hij lekker achter de muis aan kan rennen. Ik denk dat die wat dat. natuurlijker, uh, ja, hoewel een dier ook uh, natuurlijk wel uh, veranderd is. Hij past zich wel aan, maar uiteindelijk heb je een beetje een zacherijnige kat in huis die het liefst naar buiten wil. En dat kan behoorlijk impact op, je, op de sfeer in huis zijn, zomaar zeggen. Ja, nou ja, ik begrijp <laughs> nou, dat, ja. Dat een kat een luikje of een, een, dat een hond even naar buiten kan wandelen, is ideaal, lijkt me. Een dier moet een beetje half ja, bij de mens zijn, maar hij moet ook eens kunnen zeggen van nou, ik vind dat bijvoorbeeld, een, een, een, ik ken een hond die... Uh, aangelijnd een, een eigen wandeling gaat maken en dan zo weer terugwandelt. Dat, dat vind ik een, een ja. heerlijke uh, uh, zelfstandigheid, zal maar zeggen. Ja. Dat, dat, dat, dat is een beetje. Maar ja, ik ken een paar je... Jack Russells die die verantwoordelijkheid niet aankunnen. <laughs> oh ja, nee, die moet je ook, uh, nee, ook niet voor de tram uit hebben zien. rennen. Nee. Nee, nee, nee. precies. Nou, het is, ja, het is een mooi iets. Het blijft een, een mooi iets natuurlijk. Ja. Maar ja, de glimworm zou mooi zijn als daar een Oh ja, de een, glimworm, dat is waar een, ook. Een, een antwoord op is ja, mogelijk. Dus... Ja. Ik, nou, ik... ja, ik zeg 0-0. Uh, wat is het ook weer? Wat is het nummer? 0800 1121 Ah, dankjewel, Martin. <laughs> ja, ja. Op 1121, hè. dat is dan de. Dat de, is, de dat is van voor jou. de mensen die, graag anders, uh, die, het gewoon, die er iets anders tegenaan kijken. Vind, ja, dat ja, vind ik wel ja, iets ja, voor ja. jou. Ik vind jou meer een 1121-mens dan een 1121. Nou, mens. ik ben meer dat ik het dan uh, in de 8000 ga noemen. Weet je? Dat is een 1-getal van mij. Oh, prachtig. Ja. Maar dat is het een heel lang getal, dat, dan, weer dat uh, wat, dan moet je de 0 weghalen, dan is het 8112. Zeg ik dat goed? Uh, nee. Nee, 800.000. Nee, 800 een, een, een, een. nee. Uh, 8 miljoen. 11, 1121 is het dan. Ja, ja, lekker miljoen. Nee, het is 800... Nee, 8 miljoen... 1121... 1122 uh, min 1. Ja, je moet hem even opschrijven, ja. En ja. dan uh, is hij wel uit te lezen, ja. Maar doe ik het nog goed ja. 8 miljoen, of niet? Mooi getal. Het zou leuk zijn als het op de rekening van de bank stond. Maar uh, dat is weer wat anders. Nou, daar zeg ik ook geen nee tegen. <laughs> nou, ik ben blij dat mijn vraag vroeg is gesteld. Dan kan ik eens eindelijk gaan luisteren naar de. Dat er ook antwoord, antwoord, antwoord langs komt. komt. Ja. Ja. Nou, dus het was dat ik, het, uh, dat ik vrij laat dan in de uitzending was. Dus dan, dan weet je soms niet hoe laat je even teruggebeld wordt om de vraag te stellen. Dat kan dan wel. toestand laat is het nog, Zo'n radio-toestand is het dan radioprogramma. Laat, dus ja. maar. Ja, meestal luister ik hem wel uit. Dus. Nou, dat, dat is fijn om te horen. En als iemand dus uh, jouw uh, glimvuur Thor herkent, ja, dan moet hij even wat, bellen naar 08 miljoen ja. 1121. <güls> waarom die oogjes zo mooi glimmen van een beestje? Waarom glimmen de oogjes van een beest dat volgens jou een glimworm is en volgens mij gewoon een wild kevertje? Ja, check het eens even. Ja. Ja. Okay, ik doe mijn best. Bedankt, Martin. Ah, Oké, okay. ja, fijne nacht nog. Joe. Ja, jij ook. Hetzelfde dag. 08 miljoen 1121. Dat is het telefoonnummer van Nachtzuster. Hans, nacht. Dag. Laila Soeta met Hans. Hallo. Hallo. Ja. Laila Soeta, daar vraag weet ik nog. Dat betekent Ramadan. Uh, ja. ja, de Ramadan. Ja? Ja. Kun je mij horen? Ja. Maar jij ik mij niet. heel slecht. Nee, daar gaan we weer. Nou, dat, gaan we, dat wordt weer ik een nachtje Dat Ik helemaal niet. Nee, ik weet het. Ja, nou wel. Oh, kijk. Nou hoor ik je beter. De vraag is, is er ook iets veranderd? Ja, ik doe niks. Ik zit gewoon te bellen. Dus, nou, uh, volgens mij ging jij met je neus de andere kant op zitten, Hans. Nee, nee, nee. Geen geintjes. Nee, dat doe je ja. wel maken bij mij. Ik hoorde ik jou, jou namelijk... Nemen. Ik hoorde jou van afstand. Hoorde ik jou de horen omdraaien? Nee, dat kan niet. Ik <laughs> het daar begin je alweer. Helemaal niet. Jawel, als ik bel, dan zit je een beetje de maling te nemen. Jou in de malingen, Ik zou niet durven, Hans. Nou, ja, dat doe je wel, meisje, want <laughs> uh, anders kom ik een keer naar kampen in, hoor. Oh, gezellig. Ja, als ik nog weet waar je woont, dan kom ik daar gewoon langs koffie drinken. Ja, zie, dat zijn de dreigementen. Nee, <laughs> Ik dus, heb geen hey. suiker en geen melk, dus gewoon koffie. Oké, okay, gewoon pure koffie. Koffie, dat is gewoon uh, hartstikke goedkoop. Ja, wil je er ook een beetje water bij of wil je gewoon kauwen op de oploskoffie? Nou, doe er maar een lekker glaasje bier bij. Een glaasje bier bij de koffie? Roze, ja, heerlijk. Wil je dan niet liever een uh, liqueurtje? Ik kan ook dus, die ja. zet er maar bij. tal van mogelijkheden. Dus als ik het goed begrijp, een uh, koffiepoeder Koffie, bier, zonder ja, melk. Ja, en nog meer wat en Nog meer? Nou, wat je maar hebt. Maakt mij niet uit. Ja, maar hallo, ik heb nogal wat in huis. Dat wordt nou, dan, dan, dan, dan, dan zit ik goed. Ja? Dan zit ik hartstikke goed. Nou, dan haal ik de vriezer vast leeg. De vriezer? Bij ja. wat? De, de vriezer? Ik heb allemaal. Ik heb bananencake in de vriezer. Nee, geen cake. Ik Take heb ook drank. Oh, alleen drank? Drank, ja, ik hoef geen cake te hebben. Oh, alleen maar, alleen maar vloeibare dingen. Kijk, ja, ik ben zelf gekookt, dus ik kan zelf wel cakes bakken. Jij neemt de cake mee, hoor ik net. Nou, dat wil ik wel doen. Nou, het, ik vind nu al het nu wel gezellig. We van of een cake, cake. Ja. Of een andere cake? Nee, we zijn er al. Het was meteen een schot in de roos. Nou, kijk eens al. Ja. Dan moet je uh, zo meteen even jouw adres hebben. Dan kom ik een keer naar kampen, want ik heb er vlakbij gewoond in de Lemmer. Ja. En ik heb de vorige keer begrepen dat jij niet uit Kampen komt. Nee. Waar kom, waar <laughs> kom je eigenlijk vandaan? Ik kom eigenlijk uit Wormerveer. Oud? Wormerveer. En waar ligt dat dan? Uh, naast Wormer. Moet je met het warmer? pontje? Wormer. Ken je de Wormer niet? Nee. Nou. Uh, ik uh, tegen uh, uh, tegen Asserdelft. ook uh, Noord-Holland, Zuid-Holland. Uh, Noord-Holland. Noord-Holland, warme veer. Het voelt een beetje als het op een topografische quiz en de bedoeling was dat je een vraag ging stellen. Ja, warme veer naast okay. Krommenie. Krommenie, ja, dat ja. zeg ik maar me meer. Waarom? Waarom ken je Krommenie wel en warme veer niet? Nou, ik heb daar een keer, ja goed, dat is weer een hele tijd geleden, in Sassenheim, dat is volgens ik Zuid-Holland, heb ik ooit de gepeld. gepeld. Ja. Of, uh, ja, uh, ja daar komt wel op neer en uh, volgens mij was het ook in de buurt daar ergens. Oh. Daar gingen wij in het uh, weekend naar Amsterdam heen. Ja. En dan uh, de, de, nou, op de dam zitten daar. Dat was in, uh, waar je, was het eigenlijk? Uh, begin 70 of zoiets. En toen, uh, nou ja, goed. Zijn, en zodoende ben ik daar een beetje te, te weten gekomen. En uh, hier in Enschede wonen ook nog mensen die komen uit Lutjebroek. Ja. En Grotebroek. Ja. Nou, dat is ook een buurt daar. Nee. Die ken ik. Die hebben uh, een... een uh, ja, maar het is ja, maar net wat je in de buurt snackbaar. vindt. Ik zal de naam in noemen, want dat oh. bestaat ook niet meer. Ja. En uh, ik zal de naam niet noemen. Ja. Vandaar dat ik het een beetje weet. Ah. Nou, hartstikke fijn, Hans. Maar je belde over de Ramadan. Juist. <laughs> um, de Ramadan is, uh, als ik het goed heb, als ze de sikkel van de maan zien. Gewoon van een nieuwe maan, als, als dat goed is. Oh, de ja, sikkel van de maan. Ik weet er heel weinig van. En nou is het... Dat is nog een vraagje eigenlijk. Uh, ja? Dat loopt dus eigenlijk van Marokko... de islamitisch of mohammedaans... Uh, uh, noem je dat... godsdienst van Marokko... tot en met uh, uh, Indonesië. Tot en met in Indonesië. Ja. Maar wat is nou je vraag... Nou, de vraag is, als ze nou, want uh, er was ook gisteren op de radio, uh, als ze nou op de ene dag de sikkel niet zien, ja. in andere landen zien ze dat wel, dan, dan begint het suikerfeest daar eerder. Het suikerfeest dus, hè? Ja. En de vraag is, uh, mogen ze, uh, moeten ze dat alleen met het blote oog kunnen zien, of mogen ze ook een verrekijker of telescoop gebruiken? <laughs> hey, mogen ze ook op internet een plaatje van een sikkelmaan bekijken, bedoel je? Oh, oh, oh. Ja, want dit is natuurlijk. Nee, natuurlijk mag dat niet. Wat mag niet? Een. een, een, een, een, een, een, een hoe heet zo'n ding? Een verrekijker of zo. Ja, een verrekijker bekijken. Dat is vals spelen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Maar ik ken het hele verhaal van de halve sikkelmaan niet. Of van de sikkelmaan niet. Ja, ze moeten een sikkel zien. En dan, dan komt het suikerfeest. Ja, als ze de sikkel zien. Ja. Ja, dat is zo'n enorm land. Van, ja. van, van Marokko oh, tot en met uh, Indonesië. Oké, okay. ja, je bedoelt de vraag: is dan in het hele gebied ja. overal op dezelfde plek tegelijkertijd suikerfeest? Ja, of ze daar de sikkel zien. En dan ja. kan het suikerfeest beginnen. Nou, goede vraag dan. Hm? Dan vind ik het toch best een goede vraag, Hans. Ja, ik heb nog een vraag. Oh jee. Een hele domme vraag. Oh, daar ben ik dol op. Goed, ja. wat is, ik heb het opgeschreven, wat okay. is eigenlijk het verschil tussen islamieten en Mohammedanen? Omdat er volgens mij verschillende interpretaties zijn van wat Mohammed in de 8e eeuw gezegd heeft. Volgens mij zijn daar ook wel eens ruzies of oorlogen ja. over geweest. Ja. Dus, uh, net wat ik zeg, het verschil tussen islamieten en Mohammedanen, ja. zit daar een verschil tussen? Ja, volgens mij wel. Hè? Volgens mij wel, maar ik waag me er niet aan. Ik hoop dat er iemand is die even belt naar 8.1121. Dat moet toch vaak door elkaar ingebruikt gebruikt worden. Ja. Ja, het is, is ook verwarrend. Ik zeg, ja, wat is het nou? Ja, ook wat Mohammed met gezegd heeft toen de tijd. In de zevende zoveel leeftijd na Christus. Ja. Maar wat is nou eigenlijk het, het verschil ertussen... Ja, nee, ik vind een goede vraag. Twee goede vragen van mij. Ja, nou, nou ja, ik vind helemaal geen domme vraag. Nee, ik ook niet. Nou, net zei je nog, ik heb een domme vraag. Nou ja, goed. Nou, je wou het eigenlijk een beetje zeg maar, jezelf indekken voor het geval ik het een domme vraag zou vinden. Juist. Kijk. Ik heb je goed gezien? Hé, Hans toch? Nou, dan zijn we er helemaal uit. Helemaal het worm me veer, dat je het nog helemaal weet. Ja, maar ik, ik heb daar toch best wel wat jaartjes, uh, wat voetstapjes liggen hoor. Ja, maar waar oh, heb je er gewond ja. dan? Uh, 18 jaar bijna. 18? 18 jaar. Wat heb je eigenlijk voor school gedaan? <laughs> nou, eentje met juffen en meesters. Wat voor. Hoe bedoel je, wat heb je voor school gedaan? Ja, ja wat heb je gedaan? Mavo, Havo, gymnasium, uh, atheneum. Um, uh, VWO heette dat. VWO? VWO. Ja. Met Latijn, ik nee. Vrouwen. Ja. Dat hoor ik van mijn broer. Ja. Want zijn uh, vrouw is uh, onderwijzeres, Ja. Uh, is het, uh, of, of leraar is, Allemaal als de vrouw is, moet je dat ook onderwijzer noemen? Oh ja, dat ook is moeilijk leraar? hè. Ook Ja, dat vind ik ook moeilijk, want ik weet wel dat heel veel vrouwen die directeur zijn ook graag directeur worden genoemd en niet directrice. Ja, maar dat ja. heb ik ook wel eens gehoord. Maar dan nou hoor ik van mijn broer, Ja. omdat ik zei van, ja, El zij het Elsje... Zij is onderwijzeres of lerares op die en die school. Nee, zegt hij, dat is leraar of onderwijzer. Nee, docent. Ja, maar En je op. zegt toch geen leraar tegen een lerares? Nee, nee, nee. Een docent zit meer op de, ja, op de hogere scholen. Ja. Maar goed, als je op de lagere school zit... Dan Ik zijn vind je vroeg het juf. eigenlijk, Hans, want je stelt hem nu per ongeluk... maar eigenlijk is dit je beste vraag van vannacht... Dat weet je niet. Misschien nou. we nog, nog wat beter. Kom vragen. jij nog met een betere vraag vannacht? Oh, ik je? Ja. Dat wil ik niet. Misschien kan nee. ik nog wel op. Nou. Wat? Was dat nog... niet? Nee, volgens mij was dit het. Ja. ja. Nee, maar goed. Is dat, is dat zo wat ik net zeg? Ik ga het voor je uitzoeken. Ja, maar ik bedoel ook van die mohammedanen, islamieten en ja, lerares... Ik, ik leraar. zal nog even recapituleren dingen. Uh, uh, is het suikerfeest in alle gebieden uh, precies tegelijkertijd? Uh, ja, dat wat is aan de schrikkel van de, de maan. Ja, je hoeft het niet weer allemaal helemaal vanaf het begin uit te leggen. Uh, uh, wat is het verschil tussen islamieten en mohammedanen? En uh, is tegenwoordig, zeg je ook tegen leraressen, leraar... of is een lerares nog steeds een lerares? Ja, ook Vaak. wat. Dankjewel Hans. Oké, okay, tot... ik zit erop te wachten. Gelukkig, tot de volgende keer. Hoi La, Soeta, wat rusten straks? Ja. Als je klaar bent om 6 uur, zo'n uur. Ja, ik hang op Hans. Maar nog een hele prettige nacht. Ja, dankjewel, hetzelfde hè. Doeg. Dag Hans, Doeg. dit is Natasha Benningfield. En these words: These words are my own. Oh, yeah. Oh, yeah. Thrill some chords together, the combination deep.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 words van Natasja viel naar aanleiding van het feit dat Hans eigenlijk twee vragen had... die met uh, verschillende woorden te maken hadden. Zoals uh, zijn vraag of islamieten en Mohammedanen nou hetzelfde is... en wat het verschil daartussen is als niet hetzelfde is. En of je tegenwoordig leraar zegt... ook tegen de vrouwelijke leraren. Tegen de leraressen dus. 0801121 Theo? Ja. Hallo. Hier ben ik als Frit. Hey, gelukkig. Ja, je klinkt wat zachter dan uh, straks. Ja. Ja, dit klinkt uh, iets beter, geloof ik al. Gelukkig. Ja, ben ik, goed, ik ben goed te verstaan. Fantastisch, Theo. Beter ja. wordt het niet. Ja, het gaat hm. dus over de vuurvliegen. Ik ja. zal eerst oh. iets uitleggen over de naam, om dat misverstand uit de wereld te helpen. Ja. Het was helemaal correct, wat de spreker zei. Hm. Um, maar we moeten beseffen dat die namen al heel oud zijn en dat vroeger de mensen nog niet zo precies waren met uh, hun biologische kennis of met de benaming daarvan. En uh, ja, wat een glimworm heet, dat is eigenlijk de larve van dat kevertje, uh, wat later dan wel een, uh, glim, heet het, een uh, vuurvlieg heette. Ja. Omdat ze vliegen en ze vliegen dan vaak in de schemering. Oh, als het een vliegend en, kevertje nou, is, dan heet die een vlieg. Ja, mensen letten natuurlijk niet zo goed op. Hè? Een wesp of een bij noemen ze ook vaak een wesp. Of een wesp noemen ze een bij. Hè? Dus dat, uh, niet iedereen weet dat precies. Ja. Okay. Maar als we dat even correct zeggen, dan is de glimworm dus de larve van een kever. En uh, de vuurvlieg is dus het kevertje zelf uh, wat dan kan vliegen. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ja. duidelijk. Ja. En, ja, dat wil zeggen, oh. een aantal vrouwelijke vuurvliegen, die vliegen dan weer niet. Ja, maar nou, eh, nou het zijn ja. gewoon hele luie vuur, vuur, vuurvliegen. Nou ja, die zijn aangepast. Dat woord ja. lui, dat geldt natuurlijk alleen voor mensen. Dat zijn het zijn minder begaafde, het zijn vliegtechnisch uh, ja, ja. ja, je hebt ook vlinders die niet kunnen vliegen, maar die lokken dan mannetjes weer met geuren en zo. Zijn er vlinders die niet kunnen vliegen? Er zijn ook bepaalde vlinders waarbij de vrouwtjes niet vliegen, maar de mannetjes ze zeer goed kunnen ruiken. En de stoffen die die vlinder afgeeft, die lokken dan de mannetjes om te paren. Maar hoe, nou, die, die vlinders zitten gewoon de hele dag op dezelfde plek, een beetje te lokken. Dus zo ongeveer. Als die uit uh, de pop komen, dan kruipen ze bijvoorbeeld uh, in een boom omhoog... en uh, dan blijven ze daar zitten wachten en geven die geurstof af... Huh? tot het mannetje dan komt om te paren. Huh? En eigenlijk uh, dient dat licht uh, van die vuurvliegen daar ook voor. Want die glimwormen, ja. uh, de, de larven, die leven inderdaad van uh, allerlei kleine uh, slakjes... Ja. En uh, die, hebben, die kunnen dus ook dat licht afgeven. Dat zijn niet de ogen. Dat zijn uh, uh, speciale lichtgevende orgaantjes op het achterlijf. Ja. Dat, dat kan er misschien wel eens een keer uitzien alsof als die oogjes heeft. Maar het zijn niet de oogjes die licht of zo weer kaatsen. Okay. En dat licht uh, dat wordt door die klieren veroorzaakt door een heel speciaal proces. Daar speelt een enzymenrol. En zie, we zijn hele belangrijke stoffen in allerlei levende organismen. Die kunnen bepaalde processen op gang brengen. Of sommige reacties laten plaatsvinden. Dat is hier ook. Er is een bepaalde stof. Dat heet het luciferase. Daar zit het woord lucifer in, zeg maar. Luciferase. En er is ja. een stofje luciferine. Dat ja. is fosforhoudend. En als die twee bij elkaar komen. Dan valt dat luciferine uiteen. En dan geeft het licht af. En dat is echt koud licht. Want er worden dus puur. Uh, er wordt puur licht uitgezonden van een bepaalde golflengte. Dus een bepaalde kleur, zeg maar. En uh, dat kan die glimworm continu afgeven. En als je er een aantal in een jampot hebt, en het is donker en je ogen zijn gewend aan het dan kun je er de krant bij lezen. O, oh, doe maar. Dat kan, ja, in, in Italië heb ik er wel eens een keer zulke uh, vellen gezien. Yeah. En een jaar of tien geleden, in Utrecht ook, aan de weg voor degene die het weet, uh, daar heb ik toen enkele tientallen gezien in de buurt van een bijenstand. En dat heb ik toen ook gemeld bij naturales. Oh. vinden ze interessant om te weten waar ze nog voorkomen. Want uh, oh. ze, ja, door allerlei lichtvervuiling hebben die beesten het heel moeilijk. Nou ja, misschien zijn ze er wel, maar je ziet ze niet. Nou, ja, dat is natuurlijk ook een punt. Uh, als je als vuurvliegje daar... midden in het licht zit? Nee, nee, dat is het niet. Oh. Nee, het, het punt is anders. Die, uh, dan kom ik... Kijk, ik, heb nu, ik hoop dat het duidelijk is uh, hoe dat de licht tevoorschijn komt. Dan bij de wijfjes, uh, als die paringsrijp zijn, dan geven ze ook licht af. En dat kan dan een bepaald aantal seconden aan zijn en dan uit. Die knippert als het ware. Vergelijk dat mm -hmm. maar met ons knipogen. Ja, een En uh, ja. die mannetjes die dat zien, die uh, vliegen daarop af. Ja. En elke soort, er zijn een aantal soorten, die heeft zo zijn eigen ritme. Want anders zouden de mannetjes kunnen vergissen. Ja. Maar die mannetjes, ja, dat zie je tegenwoordig bij mensen ook wel eens... Maar als ik het vergelijk, ja. die uh, vliegen vaak naar hetzelfde licht toe. Dus als er een lantaarnpaal in de buurt is, uh, die continu brandt... dan kan hij wel door in de war raken. En dan wordt hij in het licht gevangen. En dan vindt hij nooit meer een wijfje. Die komt van uh, ellende om, ja. van uitputting. Ja. En daardoor uh, krijg je op plaatsen waar veel lichtvervuiling is... daar zullen ze dan moeilijk vinden... Maar wat is dan de vergelijking met uh, mannetjesmensen? Nou, die houden ook van groot. En, uh, van groot? wil niet verder uitweiden. Oh. <laughs> die gaan ook op het licht af. Uh, nou ja, op de zichtbare zichzelf. dingen, laat ik het zo zeggen. Oh, huh? ja, ja, oh. Ja, ja. Ja. dat is de vergelijking. Ja, dat is een, ja. ja, het is een grove vergelijking. Maar, ja, er zijn uh, mensen die het koplampen noemen. Nee, ja. men, maar ik, ik ja. wil dus even de vergelijking maken: van dat in dit geval die mannetjes uh, ja, bedrogen uitkomen. Natuurlijk. Ja. ja, nee, ik begrijp het. En wat is jouw fascinatie met um, vuurvliegjes of nou, vind je het ja, gewoon interessant? Uh, ik ben, vanaf mijn derde jaren ben ik al met uh, beestjes en natuur en alles bezig. En daar heb ik ook mijn beroep van gemaakt destijds. Ja. Dat is inmiddels voorbij dan begrijp je hoe oud ik ben. Ja. Um, in elk geval, um, ik heb toen een enkele tientallen uh, van die dieren gezien op een oh. avond. Ik heb toen ook een uh, eentje opgestuurd naar Naturalis. Ik heb er ook nog bericht van teruggekregen welke soort het dan zou zijn. Oh, dat is leuk. Maar er was nog enig uh, misverstand over. En men vroeg of dat ik dan het jaar erop nog eens een keer wat... Uh, Komt toesturen. Ja. Maar in datzelfde najaar komen bij het golfterrein aan de Middelveldse weg een parkeerterrein zo verlicht dat je er een lichtwedstrijd zou kunnen spelen. Ah, oh, allemaal in, allemaal in de warme mannetjes. Ja, ja. ja, want de, die, meestal vliegen ze zo in de maand juni, zo ja. midzomer. En als, na de paring legt het wijfje dus eitjes en daar komen dan die larfjes weer uit. Er ja. oh, zitten oh, vaak ja. in wat vochtige omgevingen, daar komen dan ook allerlei slakjes voor. En bij mij was dat heel bedekt. Het was in een schaduwrijk stuk. Oh, uh, yeah. En als ik toevallig niet een paar keer s'avonds op de bijenstand was geweest in de donker, dan had ik het waarschijnlijk nog niet geweten. Nee. Nou, okay. Maar ze zijn er maar dus twee jaar geweest. Het eerste jaar zag ik er één of twee. Ik denk, ze allemaal wel vergissen. Yeah. <laughs> ik zag het uh, oplichten, maar het jaar ook waren alles? Yeah. Okay. en uh, Ja, sindsdien dus ook niet meer. Hmm. En dat is het probleem wat ze in Nederland hebben. Dus uh, een biotoop is niet altijd meer geschikt. Uh, dat, dat, dat wil zeggen, het de, de gebied met het juiste voedsel en bescherming en zo. Hmm. En dan die lichtvervuiling. Ja, nou ja ze hebben het moeilijk dus. Ja, en dat licht is dus uh, bij, de, bij de wijfjes en bij de vliegende mandjes ook aan dat achterlijf zitten, hmm. die keren. En er is dus een, een, een, maar ja, maar even voor mij, want nu ja. weet ik, ik weet nu alles over vuurvliegjes... maar dit was dus duidelijk geen vuurvliegje. Uh, uh, dat kan bijna niks anders zijn geweest. De beschrijving uh, die die man gaf... Ik ben ja. de naam even vergeten, Astrid. Martin. Maar, uh, ja, ja. Uh, dat is duidelijk. Hij heeft goed gekeken. Uh, hij heeft alleen die oogjes niet herkend. Maar dat, uh, ja. Ja, zo groot zijn ze ook niet. Ja. En in het donker zie je dat is nu altijd... En hij heeft wat opgezocht. En ja, ik heb begrepen dat het daarmee overeen kwam. Uh, dus dat moet de haast van de vuurvliegjes zijn geweest. Oh, okay. Want andere dieren op het land, hier in Nederland, voor zover ik weet, komen er niet voor dan een paar soorten vuurvliegjes. In de zee wel. Bepaalde hmm. warren, Als de temperatuur wat hoger is in de zomer. In de zee? Zonder de zee. Ja, geen vuurvliegjes, maar er oh. zitten zeevonken. Oh. In een diertje van ongeveer een millimeter groot. Ja. En die kunnen met miljoenen voorkomen. En als er dan de golf omslaat, of oh, ja. op een andere manier gestoord worden, dan ja. geven ze ook een beetje licht af. Oh, en dan krijg je van dat lichtgevende schuim op de... Ja, ja, ja, ja, lichtgevende golven en zo. Dat is het, hetzelfde uh, lichtgevende proces, zeg maar, alleen in een ander dier en natuurlijk op andere manier uh, gebruikt. Oké, okay. nou ik ben, ik ben helemaal bij. Ik vind het zelf dan nog het meest schokkend dat er luie vlinders zijn. Nee, dat zijn geen luie vlinders. Dat zijn wel luie vlinders. Het woord, het, het woord lui kun je alleen maar voor mensen gebruiken. Nou, ik, volgens mij, ja. dit zijn een beetje luie vlinders, daar zeg je u tegen ja. hoor. Ja. Nee, de natuur heeft het zo gemaakt dat die vrouwtjes die uh, zijn zwaar en die, die uh, hebben een behoorlijke reserve. Ja. En uh, ja, als die nog zouden vliegen, dan zouden ze alleen maar weer energie verbranden en minder eieren kunnen leggen. Dus daar zitten biologisch gezien wel voordelen aan. Okay, nou. Helaas zijn er vlinders bij die ook in de Zo, dus. fruitbomen schade kunnen doen. Die werkjes, dus de fruiteerder ziet ze dan liever niet. Maar dat is een van die vlindersoorten, okay. de wintervlinder, die dat kan doen. Nou, dankjewel, Hans. Theo. Uh, Theo. Ja. Uh, nou, dan haal ik toch iedereen nog weer door elkaar. Maar toch bedankt. Nee, maakt niet uit. Maakt ja. niet uit. Jij Dank. krijgt natuurlijk meer mensen aan de lijn. Dat nee. Ik even. Nee, nee, zo makkelijk moeten we niet van afmaken. Ik moet gewoon even goed kijken. Dankjewel, ja. Theo. Graag gedaan. En, uh, veel plezier met je programma. Oké, okay, tot de volgende keer, hè. Tot ziens. Of tot voren, dan. Ja. Dag. Dag. Theo. sterven op het water met je vleugels van papieren. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk voor altijd rusten en de bloemen die je kusten. Geuren die je hebt geweten, alles kun je nu.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 Dus ik vlieg maar in mijn dromen, altijd ben ik vol. Dronken vlinder van Woudewijn de Groot in de versie van Novok. Sahida, goedenacht. Ja, nacht. Hi, wat kan ik voor je doen? Nou, uh, luisteren naar mijn vaar. Oh, dat doe ik graag. Ja, vertel maar. Ja, uh, net had ik uh, wat meneer aan de lijn die vroeg: het verschil tussen islamieten en Mohammedanen. Ja. Nou, uh, ik weet niet precies, maar tot zover ik weet, als ik op vakantie ga naar Suriname, ja. is uh, is gewoon een benaming voor. Uh, Moslims. Want ze noemen soms ook de, de moslims noemen ze, noemen ze de, de, de Musulmanen. Ja. De Musulmanen is gewoon zeg maar, een benaming voor de, voor de moslims. Maar waar, wat ik ook heb gemerkt, is dus. Als je verschillende zeg maar, volkeren die daar wonen. Ja. En uh, dus niet net in Amerika, dat, dat blanke en. en uh, de zeg maar. Uh, bijvoorbeeld een in Chinees in, uh, in Amerika, die noemt zich eigenlijk gewoon Amerikaans. Dat is bedoeld niet? Nee. nee. Oh, ook in ieder geval. In ieder geval, wat het dus is: uh, ja. je hebt, je hebt, in Suriname heb je Hindoes. En die noemen zich eigen Hindoestanen. Ja. Dus, dus als jij op het moment zegt dat jij. En, en andersom, dus dan noemen ze bijvoorbeeld: als jij zegt van. Als ik dan bijvoorbeeld zeg van: Ik ben, een, ik ben, een, ik ben ook een Hindoestaan. Dan zegt ze: Nee, je bent geen Hindoestaan. Jij bent een, een, een, een, een, een, een, een moslimaan of ja. een Mohammeddaam. Maar dat ja. is gewoon hetzelfde. Want een moslim die gelooft ook per definitie in, in Mohammed. Ja. Tenzij je een, een, van een sekte bent of, of wat dan ook. Ja, maar waarom zou iemand dan, wanneer, wanneer, waarom gebruikt iemand dan, nee, ik ben islamiet? Of, en wanneer gebruikt iemand dan... Ja, dat is ook iets geks hoor. Daar ben ik ook later achter gekomen. Want uh, was ook er was ooit een meneer die zei tegen mij, ja, je bent geen, uh, geen Hindoestaan, mm. je bent uh, uh, Mohammeddaan. Toen, toen zei ik tegen hem van uh, luister, ik, uh, is, is gewoon een benaming voor, voor moslim en, uh, en, um, en een Hindoestaan. Yeah. Uh, de Hindoes, die, die denken dat ze Hindoestaan zijn omdat ze Hindoes zijn, maar dat is niet <laughs> zo. Want nee, maar dat, dat is echt zo. Want, uh, ik ben, ik ben dus achter, uh, Surinaams in de Surinaams Ja. maar ik, ik word niet bijgerekend. Hun noemen mij gewoon een Moselman, uh, een Mos, uh, weet ik veel. Ja, hoe noemen ze je nou? Ja, <laughs> ja een Moselman, omdat, ja. maar dat heeft, dat, dat heeft niks met uh, afkomst te maken, of wat dan ook. Dat, dat heeft gewoon te maken met je, uh, dus geloof, in ieder geval, uh, het is laat, ik kan me niet goed verwoorden, maar in ieder geval... Hmm. Um, uh, wat wil ik zeggen? Vroeger ja. was, uh, wa, uh, was Bangladesh, Afghanistan, ja. uh, India en, en uh, Pakistan, of, als ik het goed zeg, waren één. En daarna was een tijdje was Pakistan en India waren, waren toen één. Tot het, tot het zeg maar ging uh, ging. Uh, weet je dat? Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt, maar, maar volgens ja, mij en, er, er dwalen we nu wel een beetje af van de kern van het verhaal. Maar, want. Is het niet gewoon zo dat uh, een uh, islamiet en een uh, moslim hetzelfde is? Alleen dat iemand wel zal zeggen ik ben moslim... maar de, ik, volgens mij zeggen mensen niet ik ben islamiet. Over zichzelf. Uh, ik ben islamiet. Ja. Sorry? Nou, Volgens mij is dat meer een term over iemand... dan dat je dat van jezelf zegt. Ja, ik ben een... Uh, ik, ik ben een uh... Dus als ik dus zeg maar ik ben een moslim, ja. Ja, dat, dat, dan kan ik ook zeggen ik ben islamitisch. Ja, maar zou je dat ooit zeggen? Je zou het kunnen zeggen, maar... Ja, als je het over jezelf zegt, dan zeg ik ben, ik ben een moslim. En, en ja. eh, wat hang je aan dan? Ja, de islam. Ja, precies. Islamitisch. En is, en is het meer een term geworden? Ik denk meer vanuit het... Ja, ik weet, ik weet het niet hoor, maar dat, dat, nou, zo, zo wat voelt ik, het een beetje. Ja? Wat, wat ik gewoon weet... Dus uh, ik ben zeg maar een een van een, een, mijn voorouders zijn zeg maar export uh, Surinamers, want we komen uiteindelijk uit India. Ja. En en die plek, eh, uh, tenminste, tot, tot zover ik heb uh, begrepen, die, die, die uh, geïmporteerde in Indiërs, of in, uh, mensen uit India, die kwamen uit een plek hind. En daarom noemen ze dat Hindoestalen. Wat elemen? Maar dat heeft niet met het geloof te maken. Nee weer maar nu even los van de Hindoes. In, uh, wat ik wou zeggen, in, in, tot zover ik weet, in Suriname wordt de, de benaming voor, voor uh, islamiet wordt. Uh, uh, uh, wat was het woord ook weer? <laughs> ja. Nee, maar nu halen we alle woorden. Door, nu gaan we van, Nu weten we straks niet meer over wat het exact, verschil is. Ik dacht dat ik zal ik bellen. Tussen... Nee, nee, nee, nee. Maar ik begrijp, ik begrijp wel wat je bedoelt. Snap je? Ja. Maar maar alleen is, je moet. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik ja. Eigenlijk is het hetzelfde, maar volgens mij, maar dat is een beetje mijn begrip... is een islamiet meer iets wat je als niet-moslim over een moslim zou kunnen zeggen. Dus als je eigenlijk bedoelt iemand die de islam aanhangt. Ja. En, en, dus, is, en dus is het hetzelfde als een moslim, maar zou een moslim zelf zeggen... ik ben een moslim of een mohammedan. Ja, maar wat is, wat, wat, wat is een uh, moslim? Een moslim is iemand die de islam aanhangt. Dus dan ben Zijn je idee, Je islamietis. moet even je, even je computer iets zachtjes, zachter zetten. Je luistert via de, de computer, denk ik. Ja. Heb nee. je radio of de computer aanstaan? Ja, ik, had het net ook, ik had er net ook wel van. Want ik hoor mezelf nu ook dubbel. Ja. Vandaar. Ja, nou misschien is het gewoon de telefoonverbinding. Nou, nog één keer. Waar wilde je beginnen? Iemand die, zeg maar, uh, moslim is. Ja. Die, die hangt de islam af. Dus dan ben je toch islamiet. Ja. Dus, Ja. ja. Ja, nee, maar het betekent dat dus maar, be hoe je het, het, het, hoe het beetje, hetzelfde. Uh, wilt noemen ja. Ja, eigenlijk. Precies. Nou ja, mocht er nog wel verschil zijn, dan uh, is er ongetwijfeld iemand die daar meteen op hoogpoten nu over gaat bellen naar 0800-1121, dus dan horen we het ook vanzelf. Ja. Dankjewel, je Saïda. Oh ja, en maar, ik wil nog wat vragen. Wie ja. ben, u, heet u toevallig Aftret de Jong? Ja. Oh, ik had uh, een tijdje geleden had ik u gebeld over een appelboom, toch? Ja. Weet je nog? Ik zou je ja. appels sturen, maar ik heb dit jaar geen appels gehad. Ik denk dat we blijven mijn appels. Ja, echt. Ja. <laughs> maar hoezo heb jij dit jaar geen appels gehad? Zijn de, de bloesemdingen niet uitgekomen vanwege het slechte weer? Dat zou best kunnen. Ik heb, ik heb geen flauw idee. Maar vorig jaar had je nog wel appels, Hayde. Sorry? Vorig jaar had je nog wel appels. Ja, voor nee, ik had, ik had, ik had heel veel bloesems had ik. En ik oh, ja, van die kleine, appels. kleine, van die kleine balletjes, weet je wel, die ja, appels je... worden. Ja. Maar ze zijn gewoon naar beneden gedonderd. Ik weet ook niet dat wat, ook Ik wat. heb geen appels gehad. Nou, dus volgend jij... jaar dan. Ja. En dan moet je even okay. onthouden dat je het me beloofd hebt, hè? Niet gewoon weer volgend jaar bellen en zeggen van goh heet je toevallig Astrid de jong, zit je nog steeds op mijn appels te wachten. <laughs> Denk ja, erom. Ik, ik weet je te vinden. Nou, Zahida, uh, ja. ik, uh, ik spreek je snel. Ja, even. Oké. werk ze. Dank je. Hey, doei. 0801121. 0800 1121. Redouan. Ja, goedemiddag. Hallo. Goedenacht. Hoi, hallo. Wat ingewikkeld, hè? Ja, ik weet het niet meer, maar jij weet het wel. Uh, ja, ik weet het wel. Kijk, de uh, term Mohammedaan wordt door de moslims, zeg maar, de islamitische traditie afgekeurd en niet aanvaard. Oh. Ja. Uh, dat is een term dat uh, uh, waarschijnlijk in Nederland... en Leiden, door de eerste islamoloog hier in Nederland... met zijn naam, daar kan ik niet meer uh, op komen... geïntroduceerd door de orientalisten. Dat zijn mensen in West-Europa... die zich uh, bezighielden met de islam en ja. de Arabische wereld voornamelijk. Ja. Nou, Dat is een soort zeg maar, analogie met christendom. Dus christendom, uh, dat refereert ook naar Christus... dus de naam van uh, Jezus... Uh, Christus. Mm -hmm. Maar de moslims die keuren dat af. Omdat dat zou dan impliceren dat uh, uh, uh, Mohammed als de profeet uh, een, een, een religie of een nieuwe religie heeft zeg maar, verzonnen of ontworpen. Okay. Dus Mohammed uh, als profeet wilde wees uh, dat af. Dus het is niet mijn religie, ik ben slechts een boodschapper. ...van God of van, uh, van Allah. Ja. Dus een moslim. De is de je valt een beetje weg, Eduan. Ik weet niet... Je, je moet even onder het dekbed vandaan komen. Ja. En nu? <laughs> ja, is beter. Ja. Uh, het is beter. Ja. Um, uh, dus dat wordt afgekeurd door moslims. Ja. Uh, dat is uh, uh, wijdverbreid. Um, want um, uh, ja, dan zou je toch ook aan afgoderij doen. Dat was dat, ja. een God of, of Allah. En, in, in, dan staat Mohammed in, in, te veel centraal in plaats ja, van Allah. Mohammed, ja. Mohammed als naam, uh, ja. dat, uh, dat weet ik. Mohammed wordt maar één keer als naam bijvoorbeeld in de Koran genoemd. Dus alles, de hele filosofie draait van, het draait niet om mij als persoon. Luister naar mij, ik kom met een boodschap. Een boodschap van mijn broer, Jezus, Mozes, uh, enfin, alle, alle profeten die voor hem zijn gegaan. Ik kom niet met iets nieuws, het is dus een boodschap van God. En ik heb daar, zeg maar, niks mee te maken, behalve dat ik uitverkoren, uitgekozen ben door Allah als zijn boodschapper. Ja. Nou... Uh, ja, die, die analogie, zeg maar. Uh, dus vanuit het christelijke perspectief. Dat was gewoon heel normaal. Uh, om een uh, nou, uh, of, of een Boeddhist. Uh, naar na, na Boeddha te noemen. Een Boeddhist, een volgeling van Boeddhist. Nou, moslims zijn wel volgelingen van Mohammed. Iedereen is daarover eens. Mm. Maar ze aanbidden Mohammed niet. En ze willen. Zeg maar de, de, de schijn niet hebben of wekken dat, dat je een, een Mohammed aanbidden bent. Of een, een soort secte is. Ja, ja. Uh, nee dat Mohammedan. snap ik. Maar de, de Mohammedan is dan, dat is dat is volstrekt duidelijk. Maar dan, dan komt nog het verschil tussen de moslim en de islamiet. Ja, moslim en uh, islamiet, dat zijn termen zeg maar, die hier in, in voornamelijk in West-Europa en Amerika geïntroduceerd zijn. Uh, zelfs een Mohammedan, dat, dat duidt zeg maar uh, een, een moslim aan. Het uh, uh, feit, feit dat, dat moslims dat niet aanvaarden... Uh, uh, wanneer niet zeggen dat uh, het woord Mohammedan niet moslim betekent. Okay. heeft die connotatie. Ja. Ja. En islamiet ook. Wel is er een groot verschil. dan komt een politieke dimensie erbij... als je islamist zegt. Oh, jee. Een islamist is iemand... Ja. Die uh, zeg maar als ideologie heeft een staat uh, volgens de sharia of volgens uh, zeg maar de islamitische ideologie in te richten. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk het verschil. En wat ben dus jij? Uh, ik ben moslim. Ja. En als ik tegen ja. jou zeg dus jij bent islamiet, dan zeg je nee, nee, nee, nee, nee, ik ben moslim. Nee, dan zeg ik ja, ik ben moslim, ik ben islamiet, maar ik ben geen islamist. Nee, en je bent ook geen Mohammedaan. Uh, nou ja, goed... Ik dat aan ben je nou, wel, maar zo wil je niet genoemd worden. Nee, nou ja, goed. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Nee. Dus het gaat mij om... Uh, van wat bedoelt de, de, de ander mee? Dat vind ik uh, veel belangrijker. Als je uh, als iemand, um, uh, iemand bedoelt met Mohammedan dat een moslim ben... dan vind ik het prima. Ja, precies. Ja, wat heerlijk. Ja. Als iedereen nou gewoon zo makkelijk deed... Uh, nou ja, zo, zo is het feitelijk, uh, feitelijk uh, wel. Mm. En, en, en, en woorden krijgen connotatie. En ik vind connotatie... Uh, de bedoeling vind ik uh, veel belangrijker van uh, wat, wat bedoelt de anderen daarmee? Ja. Dat moet je wel ja. altijd checken. Dus ik wens niet een islamist genoemd te worden, of een islam-orthodox. Uh, nou ja, orthodox daar heb ik uh, geen problemen mee, ja. maar een fundamentalist bijvoorbeeld. Nee, Oké, okay. maar dan, als, ik, als ik nu vanaf nu nog mensen Mohammedan noem... dan is het uh, meer onwetendheid. Of dan, dan zou het vanaf nu ook onwil zijn, want ik weet het nu. Maar als ik, ik kan dus beste uh, veilig voor veilig gewoon moslim zeggen. Ja, moslim. Ja. En, en dat is, zeg maar, uh, fonetisch ook, uh, wordt het ook zo uitgesproken in, uh, in het Arabisch. Dat is ook makkelijk, want dan begrijpt iedereen het. Dan begrijpt iedereen dat. Ja. Ja, maar, in, in, in, zeg maar in de literatuur, uh, in oude literatuur hoor, dus in Leiden is daar gewoon echt heel sterk in en heel goed in, ja. uh, zou je dat niet meer aantreffen. Maar wel in de oude literatuur van Leiden bijvoorbeeld zie je, uh, lees je wel Mohammedan. In het Frans ja. weet ik dat dat niet voorkomt en ik heb het voor zeker Oh, dat... reden we al nog tien seconden voor het nieuws? Ja hoor. Dus ik, ik moet je bedanken. Ja, en nou. ik had ja. Ik had ook een vraag. Oh, maar dan moet je even blijven hangen, want we moeten er even uit voor het nieuws. Blijf gewoon hangen, we gaan zo verder. 0800-1121.